9 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De politie moet zo snel mogelijk de ziekteverzuimdossiers van het personeel op orde brengen. Dat zeggen vakbonden en belangenverenigingen naar aanleiding van een rapport van TNO. Daaruit blijkt dat de politie veel te weinig doet om de 3600 langdurig zieke medewerkers aan het werk te krijgen. De dossiers zijn vaak niet compleet, worden niet bijgehouden of zijn zelfs zoek. De nationale politie heeft verbeteringen aangekondigd. Er wordt een taskforce in het leven geroepen en er komt een landelijk voor. Systeem. Een jongen uit Groningen is al sinds donderdag vermist. Het gaat om de student Erik Denen. Hij zou toen vanaf de Technische Universiteit in Delft de trein naar Rotterdam hebben genomen. Het is niet duidelijk of Denen daar is aangekomen. Familie en vrienden roepen via sociale media op om naar hem uit te kijken. De OV-chipkaart van Erik Denen is na zijn verdwijning nog gebruikt in Limburg, Almere, Rotterdam, Schiphol en Hilversum. Magnus Kalsen heeft zijn wereldtitel geprolongeerd. De Noorse schaker won in Sochi de elfde partij in de twee-kamp met uitdager Anand en kwam daarmee op 6,5 tegen 4,5. Het twaalfde en laatste duel hoefde daardoor niet meer gespeeld te worden. Kalsen boekte in de twee-kamp drie overwinningen en Anand won één partij. De andere duels eindigden in een remise. Kalsen gaat met 600.000 euro naar huis. In de Eredivisie zijn vier wedstrijden gespeeld. Utrecht verloor vanavond in eigen huis met 1-3 van FC Kambuur. FC Twente won vanmiddag met 2-1 van Pex Wolle. Herakles Almelo was een stuk sterker dan Ado Den Haag. Het werd daar 3-1. Eerder op de dag eindigde FC Groningen PSV in een 1-1 gelijkspel. Daardoor is het verschil van PSV met de nummer 2 Ajax geslonken tot twee punten.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 Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1037 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Veugen en ik zal de plaatjes achter elkaar gaan schuiven twee uur lang hier op de late avond. We beginnen met Jeff Pierce en zijn nieuwe cd With Evening Above. En het komt allemaal van een nieuw... Ja. Platenlabels heb je eigenlijk niet meer, maar wel promotiebedrijven. En dit is New Vision Promotions. Nou, kijk maar eens even op de playlist. Peacefulradio.eu